We beginnen de zoger les 218. Op de pagina koef sameng dalet. 164. Hassulam, de linkerkolom, de regel, regel, regel 21. Even vres ik even op bij, in, in jullie geheugenis, dat uh, hij sprak het, de Zoger sprak over en Assalam over de, vol, uh, de ongecorrigeerde volkeren der wereld en dat uh, zij hun macht uitoefenen over Jezreel uh, en zij ontvangen hun uh, krachtmacht van hun uh, aangestelden in de krachten uh, boven dat zijn die heten Chachmei de wijzen van de volkeren dat zijn de krachten die de bron aan de bron liggen van hun aspiraties die dus zij, waaruit zij al hun krachten ont, uh, aantrekken en uh, dat zij daarmee onderdrukken Israël en enzovoort. So uh, 21. "Ze dalet amalchiot Amashabdot totanu" badalet 22. "Galuyot Amaramazot" בדלת בכינות חכמה ובחוב טוב חכמה בינה תיפרת מלכות שלהם 23 עמו רומאזות по целым шель Небу Небукаднецаר раша 24 ג דהה דף ח2 ודרואי ג 25 Meuhi vijarkate da di dai nahash. Scheku, schekava, schekuhi di parzel. Zesentwintig raglohi. Meneerhond, di parzel, meneerhond di resef. Punt. En dat is, dat zijn de vier. Koninkrijken, we hebben dat geleerd bij eh, Daniel, de profeet Daniel schrijft ook daarover, over die vier koninkrijken. En natuurlijk hier op aarde, waar wa kwamen ze overeen met de koninkrijken hier op aarde, die, die de dragers waren van deze krachten, maar dat interesseert, moeten ons niet interesseren. Wat hier is het geschiedenis, voor geschiedkundigen, voor maar wij alles komt van boven, dus al die vier krachten, vier koninkrijken hij zegt, die zijn uh, de uitdrukking die zijn de, uh, komen tot stand vanuit het aspect gobetoom, zegt hij, dat is de vier stadia, gochma en je verret hem al goed die in hen zijn van hen zijn, de vier stadia die van die volkeren der wereld, die heten de vier Koninkreken van hen. 23. Hamer om azot. Bacallem Nebuchadnezzar. Die uh, gezinspeeld worden. Of die. De hint waarvan is. ligt in dat beeld van. De koning van Persie. de ne ne Nebuchadnezzar. Ja? Ik weet niet of het. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands. Ne Nebu Nebu Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar is het in het. In het Aramees, maar Nabuchadnezzar, na, dus ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands heet, maar het is die beroemde koning van grote, ook, grote bevelhebber etcetera, en wereldveroverer, Nabuchadnezzar. Na, eh, uh, daar staat het, dat staat dus, hij schreef Daniel, zijn boek schreef hij dan in, uh, deels in het Hebreeuws en deels in het Aramees. Een speciaal Aramees van Palestina, dus van, van Israël. Uh, dat heet ook zo, Palestijns, uh, uh, het, Aramees, dus het land, naar het land, zo, omdat het land van Plishtim. Die Palestijnen. Uh, uh, of dat te maken heeft met deze Palestijnen die daar nu zijn. Dat was a folk that there out here, uh, was het volk dat daar van ouds hier aanwezig was. Ook in de tijd van David. David heeft gevochten. Maar dan is het dus die. En hij schreef daar. Het is een citaat. In het Aramees. Russia die daar haafdaaf dus in zijn droom had dit zo'n beeld dat het hoofd van dat beeld wat hij gezien had, en dat symboliseert die vier koninkrijken het hoofd is van een goede goud, van goed goud uh, handen zijn van zilver, 25 mahoi de, de inwendige, in, het inwendige is van nagash, is van nagash in de zin van het van um, uh, koper. Shakuhi, die parzel zijn, deen zijn van uh, ijzer. En dan zegt hij dan, ragluhih min hon, de beinen zijn uh, deels van ijzer en deels van Leem. Interessant is het al dat beeld. Vier stadia stelt voor. Uh, de regel 27. Obad bij het sluitat hem haze, 28, met lozet zim alleen u lahem Peter Oon, Acher Acheran, Bishmaia, Behule. En dat zijn natuurlijk de citra achra. De vier stadia van de citra Acher. En in de tijd, wanneer de, dat beeld, de, deze kracht, dat beeld, uh, heerst, uh, bespotten zij ons, zegt Israël, in de mens. Shiels lahem Peteron that they hebben patro patni Peteron ma patron. Peteron patron, patron. is iets anders, maar is wel kunnen vanzelf de woord compleet ma patron beschermer, ja net zoals patron. Dat ze hebben een andere beschermer in de hemel dan Israël we gole 29. Hamnam kol ze hu so dwaelo ki masashi Yeru mil fanav, is allemaal uh, in het geheim van zoals geschreven staat in Kohelet in de, in de prediker van Salomo dat Elohim heeft zo gemaakt de wereld dat men voor hem zou ontzag hebben en vrezen daarom is het zo gemaakt daarom ook die volkeren en de wereld onderdrukken Israël, kijk je wat zegt hij geweldig dat ook dat is geweldig kijk nou hoe zegt hij dat niet is ook niet in algemene zin, maar omdat dat ook, het is zo so speciaal gemaakt ook dat dat Hashem maakt het zo gemaakt in zijn wereld, op dat men voor hem ontzak hebben. Ki Hashchina nikret yirat Hashamayim, zeer om es, sheein lanu schoom metzijut, leidabek boit barak le wat er de yirat Gdola, yirat Gdola, מרומו מרומו מי מירומומא תו יתברח לקהל הלוינו אויל דה פולגנה פאגינה דיישטרה אל, אל דייכטר קולום תורהומי צווט ב באימונא שלימא או ותהורה ביבליטווייטה גרגרחס ישלו פנים דרי שלו יאס ter, m'n menu, ki aanzanunit bakim, vier boit barachlenit schioud, bakesher. Hier is het het vijfde woord in de regel vier. Moet de eerste regel volgens mij de eerste letter moet B, B, Beth zijn en niet kaf Ba, bail, jamot, was hem he, vijf. Hashem, wat Hashem, niet hij, maar Hashem, je ten hatov, bacholasher, hashava. Lehanot, otano, bamach, zes, bamachashevet, abrija. Wan ozochim, legio lasch, le maze, van oligmardikun. Kijk, wat je zegt ons, hoe geweldig het is, wat er ook in de wereld gebeurt, het is altijd, het is komt, vloeit voort uit. Uh, wat geschreven staat, de Telokim maakte zo zijn wereld dat men voor hem ontzag zou hebben, vrees. En dat is ook bijvoorbeeld wat Israël krijgt uh, uh, van de volkeren der wereld ook op dezelfde manier. Zodat zij op deze manier worden zij uh, op de goede pad gezet. Kierschina niet kreeg die nie kred, want de Schina die heet vrees. Van het vrees van de hemel. 31. Zero en dat is, dat is de hint voor ons, dat de hint, dat uh, wij kunnen absoluut niet, let over die zegt ons, wij kunnen helemaal niet aanhechten, zich samenvoegen, samenvoegen, ons samenvoegen tot de gezegende voor altijd. Anders dan door een grote vrees, ontzag, een groot ontzag, voor de verhevenheid van de gezegende, om, om, op, om op ons het juk van de Torah en de voorschriften op te leggen. Dat is wat wij moeten doen op deze manier. Bij Monashlima, met het volledig geloof en de zuiverheid op de Torah. Mibli Herk, zonder het te overpeinzen, zonder kwade overpeinzingen, God verhoeden, uh, over zijn eigenschappen van de schepper. Om in alle facetten, alle letterlijk gezichten, in alle opzichten, alle ge, alle, in alle facetten van de wereld, die in de wereld zijn, dat hij, dat hij van ons zou zich niet verhullen, letterlijk. Kie aas drie in het midden, kie aas anu bakim, want dan gaan wij samenvloeien met hem, met de gezegende, voor altijd een lenitsgejuut, voor eeuwigheid. bij bal, je moet door de verbond door het verband door, door de verbondenheid dat die onverzetbaar is dus men kan het niet kapot maken en dan zal ook dan ook Hashem, zal ook Hashem ons het goede geven in alles wat hij gedacht had om ons ermee te uh, behagen te geven in, uh, in de scheppingsgedachte zes. Van onze en wij worden de volledige bevrijding waardig en ook de gmartikon. Zeven na de punt. Aval met eram Kol ha mishtaker acht Mishtaker el zrur naku. Ki negen hasitra ach ra jeslotamide. Koch la shoka chef tin Tien mekablim bako ha herhurim raim 11, was zo'n lo niet malet zor, ella mi kurbana shel Jerusalem. 12. Aval miterem ze, maar daarvoor, dus daarvoor, voordat dit allemaal, voordat wij het allemaal waardig zullen zijn, en dan citeert hij de woorden van die profeet Haggai. Maar daarvoor,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 Ieder dan daarvoor is het zo dat ieder die dan, dat men, um, wat men doet, krijgt men als het ware geen zegeningen. Daar gaat het om. Dat men uh, verliest zijn verkregingen. Dat is het, voor uh, de marticoon is zo'n houding, uh, want de citra agra, wat betekent dat men, ver, ver, dat men verliest zijn verkregingen? Dat de citra achra die zuigt van, van de mens, tot ik maar eh, geen zegening is, betekent dat de citra achra die afpakt van de mens eh, de zegeningen en zijn verkregingen. Kia citra agra, jes lot amit, want bij de citra agra, kijk wat je zegt ons, is er altijd kracht, hij heeft altijd kracht om te grijpen de overvloed die wij ontvangen, wij dus, Israël. Door de kracht van de over, kwade overpeinzingen die de Sitra agra over ons brengt. Waarom is de wereld zo dan gemaakt, hè? dat het uh, die pakt van ons af, die dingen, in door onze slechte overpeinzingen kwade overpenzingen die de citra agra over ons brengt. Waarom, moet het, waarom moeten wij dan, waarom moeten die, wat, wat is onze schuld dan, dat wij vallen uh, ten prooi van deze uh, slechte, slechte overpenzingen van de citra agra. Dat we, uh, eigen schuld ik ja, duidelijk, ik zie dat, allemaal, het speciaal heeft deze kracht, als het ware, eh, uh, ingesteld op de manier dat het waakt. Maar als de mens niet uh, eronder valt en overwint dan heeft geen, Citra heeft geen macht om de mens te dwingen tot iets. Begrijp je? Dat is de geweldige, geweldige ding. Dat als de mens uh, valt, nou dan is het, dan, uh, dan hebben ze wel de macht over hem. Maar normaal niet. Normaal is de mens. Uh, en zij brengt natuurlijk bij over mens. alle slechte overpeinzingen. Maar wij moeten overwinnen. <laughs> overpeinzingen wel. Daar kunnen wij niets aan doen. Want het is ook van boven ons. Het ons aangegeven wordt om die overpeinzingen te hebben. Maar of wij dat wel. wat wij daarmee doen. daar gaat het om. En niet dat het een soort zoals. Uh, men dacht steeds in de geschiedenis dat dit een lot, lotsbestemming of zo. geen lotsbestemming bestaat een mens is een actieve schakel die kan zelf door zijn overwinningen, vallen opstand, opstaan vallen opstaan kan die wel te boven komen boven al deze kwade overpijzingen was in het geheim zoals geschreven staat dat dit soer Oftewel de Sitra-Achra wordt uh, opgebouwd alleen door het vallen van Jeruzalem. Wat betekent eigenlijk? Dus betekent dat wanneer, Yis, wanneer Israël valt, dus valt ten prooi van, van, van, van, van de kwade overpeinzingen van de Sitra-Achra, dan de Sitra-Achra krijgt de overvloed, dat licht. Het Heilige naar zich toe trekt en gaat gebruik, gebruik, misbruik van maken. Ten koste van uh, Israël in de mens. 12. In de mens en ook in het algemeen aspect. Natuurlijk. 12. Am nam elu Hashim, Elo Eynam lara Larateinu. dertien, Elo Lehach Shirotanu Lira Enu, Yidbarach. Al de eieren bui, vier tijdens je nacht, als je al het meerdere alleen. Acht, ze aan uw vijftien zochten, lekker bij de monateino, rummut, zeker, bet Israel zei. Reukolas afsei afzij, et Yeshua je Achtin. Geweldig, wat we leren over in allerlei, van allerlei invalshoeken leren we het besturingssysteem van het heelal hoe dat functioneert. Niet wat wij denken in onze die door onze aan tijd gebonden ideeën, vormingen. Maar, maar dat wij leren hier, de eeuwige, hoe dat zit uh, ingebakken in de wereld. Dat in, en passen wij ons aan. Daar gaat het om. Dat is de, de wasdom die wij verkregen. Daar moet het, daar gaat het om. Om niet, uh, zoals een kind zegt steeds, nee, nee, nee. Wat ik ook zegt, nee. Ik doe nee. Wat hij ook zegt, dat is net een spelletje. En, maar... Terwijl jij voelt wel dat jij nee wil zeggen, dat jij je overwint jezelf en de waarheid ja zegt. Al doet er wel pijn, maar zo so is het op deze manier, komen we tot vast toe. Amnam Gamar onashima, Monashima, hele let over die zegt ons. Echter, ook deze bestravingen. Hij namler Atheenus, hij is niet als kwaad ten opzichte van ons, Om is hij niet letterlijk om ons kwaad te doen, zie je dat, niet om ons kwaad te doen. De tandjes die komen ook bij een kind uit en hij pijn heeft en pijn en hij huilt, et cetera, en, uh, en, uh, en iedereen is, is troost, hem cetera, en het is niet... Kwaad bedoeld dat de tandjes taand, eruit komen, yes? of de mazzelen eruit verschenen, etc. Zo so, op deze manier de mens komt tot zijn wasdom, waarschuwing, sowieso geestelijk, precies hetzelfde. Deze bestraffingen zijn niet om ons kwaad te doen. 13. Ela lehachir, maar om ons geschikt te maken, van het woord kosher om ons geschikt te maken, leer één om ed, om de gezegende uh, te vrezen. Dat wil zeggen, ontzag hebben. Kijk, hoe kunnen we geen ontzag hebben voor Hashem, voor iets wat leeft altijd? Kan je voorstellen? Kan je alleen mediteren daarover dat het iets be Hashem bestaat altijd, En verandert niet, etcetera. Dat wil de mens komt en gaat, komt en gaat. Zegt, hoe kunnen wij, eh, moeten wij echt ontzag hebben daarvoor? Alle je die boei, en dus, door, door, waardoor dus, kregen we dat allemaal? Door de vermenging, door de ver, vermeerdering van de nisayon uh, van de beproevingen 14. Shagalut me alleen die welke beproevingen, die verstrooiing brengt over ons. Eigenlijk welke verstrooiing over de andere volkeren Israël heeft? Verstrooiing onder de wens om te, om te ontvangen voor zichzelf, verstrooiing onder de klipot. Adshai, Anuzochim, totdat wij waardig worden, zullen of zullen worden, maar totdat wij waardig worden. Hij vertelt dit al in het in de tegenwoordige tijd, want het is onvermijdelijk zal het zo gebeuren, totdat wij waardig worden om zijn geloof in de volmaaktheid te ontvangen, Door de, in, de, in, in de volmaaktheid, en in het ontzag voor, voor de verhevenheid van Hashem, 16. En dan, en dan, en dan wordt het gezegd over de toestand, eindtoestand in het hierin, in de psalmen, psalm Tzadie G-98. zeger gastdove, monotone, Israël. De herinnering aan uh, de gesed. En het geloof voor het, voor het huis israël Reu Kool of Kijk, ziet alle uithoeken van de wereld, van de aarde. Het Yeshua, te lokken de de reading uh, van onze Elohim staat geschreven. Kijk nou, staat het in de in the psalm staat dit. En kijk nou, als wij nu weten, wij wie is Yeshua van de schepper, wie brengt, Hashem brengt kijk nou, kijk goed naar deze zin. Kijk hoe geweldig staat in de psalm dat dan zal iedereen zien, zien alle eidhoeken van de aarde zullen zien Yeshua Telokheinu. Yeshua van Elokhim, de laatste letter taf, is alleen maar ter verbinding. Dient alleen ter verbinding. Dus de hele wereld, let op wat je staat hier in de psalm, de hele, de hele alle aïdhoeken van de aarde zullen. Zie, zegt hij, zie, het is, is gebiedende wijs. Ziet alle eindhoeken van de aarde, ziet Yeshua het ziet Yeshua de redding van Elohim, oftewel Yeshua de, de, de redder van de, van de schepper. Dat is eigenlijk, slatted, ook hier gaat het over Yeshua, want wij kunnen alleen maar Yeshua zien en niet Hashem. Dat is wat uh, staat hier ook in de Psalm. Die David, Koning David heeft uh, in zijn goddelijke Inspiratie heeft het um, gedicht. En daarin staat ook nog de verwijzing naar Yeshua. 18. Kilaet haket is korashem want. Uh, in de tijd van het wanneer het einde zal einde komt, in de tijd van het einde letterlijk, zal Hashem ons in herinnering brengen al zijn geset met de regen negentien met volmaaktheid, met de volmaaktheid van zijn geloof in één keer, in één klap zal die ons zijn gesed laten zien. Eigenlijk altijd Als De schepper heeft altijd gezet. Alleen, we kunnen de gesed niet ontvangen. Altijd is er gezet, Het is niet iets dat daarna, in de Bede Maartje Koen, dan zal, dan zal alleen onze ogen zullen dan opengaan. En wij zullen dan zien dat, dat het gedurende alle zesduizend jaar van de schepping, betekent, naar krachten, 6000 jaar. Dat het altijd gisset was van de, van de schepper. Ja, in, ook in de tijden van, van de verschrikkelijke oorlogen en kampen. Altijd was het gisset. Alleen, men kon het niet eh, zien als gisset. Want ook die klappen van de schweep zijn absoluut noodzakelijk om weer eh, erbij te zijn. Niet zich bezighouden met wishful thinking. 19. Ki Achar, 20, schetibal, nu koch. Lekabele, munato, baschleimut. Tivne, 21 Jerusha, laien, mihurban, ashelzur. Ki Kikola asadim, 22, wa ashefa, ashemach, de sitra achra gazlum tanu gazlum io tanu bij hagalut kanal. Ja, shuv lanu acharsley 24 mu milu'an Af maşigul lo ichsar. Kijk, wat je zegt ons? Kijk, allemaal profetie. Wat eigenlijk wat in naar leerde. Ook allemaal profetie. Allemaal dingen die absolu met absolute zekerheid uh, zijn uh, voorbestemd om zo te gebeuren en het is geweldig als we het nieuw leren dan is het, dan weten we dat het zo is, dan hoeven we niet te twijfelen daaraan in ons bestaan want nadat wij ontvangen hebben zullen ontvangen hebben de kracht zegt om zijn geloof in volmaaktheid te ontvangen. Die Jeruzalem zal Jeruzalem, opgebouwd worden, opgebouwd van van, van de vernietiging door zuur, door de Sitra Achra. De Sitra Achra heeft het. Sur, zoals men dat zegt, dat is de hoofdstad van. ze noem, noemen dat Syrië, van Syrië, wat later Syrië is geworden. Maar betekent de Sitra Achra die euh, door het vallen van Jeruzalem werd opgebouwd. Zo so is altijd zo. Ki Kora Chassadim wa want alle Chassadim en de overvloed 22. Sitra die de koninkrijken van de Sitra Achra, van de onreine krachten, uh, gestolen hadden van ons in de dagen van de 23, van de verstrooiing, verbanning, zoals boven gezegd werd. Ja, Shuvolaan, zullen het bij ons terugkeren. Acharsli moet hem en nog een keer gaat hij volgt toe nadat wij, let op wat hij zegt ons, nadat ons geloof tot, tot de volmaaktheid is gekomen. Kijk, hij zegt niet, nadat wij zo goed Torah zullen leren, ja? Nadat wij zo, zo intelligent zullen zijn, hij zegt hij, zo intellectueel zullen wij worden. Wij zullen zoveel intellect hebben, dat wij de schepper met ons hoofd zullen begrijpen. Nee, hij zegt nadat ons geloof zal volmaakt zijn daar gaat het om en niet zoals ze dan allemaal grote koppen hebben, hebben ze. maar geloof is er niet en daarom alle ellende komt omdat men wil weten in plaats van opbouwen zijn geloof daar gaat het om de schepper kijkt naar het geloof en niet naar de kwantiteit van de kennis die de mens heeft men kan praten over de schepper dagen en nachten en dat helpt voor geen millimeter. Als, men geen, als het niet gepaard gaat met het toenemen van geloof. Met elke dag moet, het geloof, uh, moet, je, moet je het geloof doen, uh, laten doen toenemen. Daar gaat het om en niet. Kennis van die schroten wie alle andere dingen. Die dienen alleen daaraan, dienen alleen daaraan om... Het geloof volmaakt te maken. 24. Bechol met al geloof, dus tot de volma, volmaakte geloof, met alle vullingen, dus alles gevuld, dus gevuld van alle plaatsen die in ons, die twijfelen, hè, twijfels hebben, die worden allemaal gevuld. Niets zal er eraan ontbreken. Daar gaat het om. Alleen dat is het tekort, tekort aan geloven, niet aan, aan kennis en, en, en dergelijke dingen. 25 arets et En dan, zoals het staat geschreven in deze psalm, en dan ziet, zoals de gebiedende wees, zoals het staat in de psalm, ziet alle alle eidhoeken van de wereld zien, zie, op ziet, zie de reding van onze Elohim. Met, met, met andere woorden, zie de reding, zie dat wat er staat geschreven, zie Yeshua. De reding, dus Yeshua, is dat staat ook Yeshua. Yeshua, de reding is van onze God, van onze Elohim. En omgekeerd is het ook. Uh, ook, ook gaat het ook op, om Yeshua als eerste, zonder te begrijpen, Yeshua aan te nemen. Daarmee verkreeg de mens eh, de grootste ac ac zeg dat, acceleratie, als het ware, versnelling, om te komen tot het volmaakte geloof. Dus niet uit boeken. Maar uit het geloof in Yeshua. En dat is wat wij nodig hebben. En natuurlijk al onze studie draait erom om het geloof op te bouwen. En hoe bouwen we het ook? Ook door onze kilim op te bouwen. Wij bouwen onze kilim om willen of herbouwen. Of wij gaan hen onze kilim transformeren door wat wij leren in de wens om te geven. En daarmee verkregen wij steeds groter, grotere en grotere mate van geloof. Ki iru 26, kola omot, adata adatta ayurak shomrei chinam 27 al hashefa shilano, bigdila haziram lano baet. 28 en twintig sa. Sche, sche, sche, sche, dam, sche, sche, sche, sche, sche, בליאל באדם דקדושה אין אנדרטח לא היה אלא להרע לאדם בליאל כי מי חמד טוי אנדרטח זה מהרנו לבוא לימונתו יתברח ולגבות ממנו כל דרי אנדרטח הגזל שעששק מיותנו. Alle strijd is niets anders dan alleen de strijd met de Citra Achra, die van ons dingen afpakt, en die moeten we ons teruggeven, en dat hangt alleen, ligt allemaal in onze handen, alleen in de handen van de mens. Kier ook, omot, want alle volkeren zullen zien, let dus alle klipot, zullen zien, dat ook tot nu toe waren zij Alleen waren zij, waakten zij om niets. Dus uh, gewoon werden zij aangesteld om te waken, let op, over onze overvloed. Wij waren niet geschikt om het overvloed zelf te, onze overvloed zelf te ontvangen. Dan werd ons overvloed gegeven in de handen van de onreine krachten, de volkeren der wereld, om totdat wij rijp zullen worden, zullen wij, zullen wij komen totdat wij rijp zullen zijn. Zij waken over onze, over onze overvloed. Duidelijk. Het is geweldig hoe dat, hoe dat, wat hij ons nu vertelt. Uh, eigenlijk is dus, het, kijk, we zien het ook over, over, wij zien het ook bijvoorbeeld dat, uh, in werkelijk, in dat algemene spek, zien we het ook precies hetzelfde. We zien wel dat de, wat de, de, de plaats van de tempel, dus aan de overkant van de, van de westelijke muur. Ja, de, de, daar zitten de Arabieren. Alles werd alles in 1947, in, in 67. Israël heeft alles veroverd. Tot aan de westelijke muur. Wat was het nou? Het was een, het was een, een makkie. Het was een fluitje van een cent om nog. Een paar, een paar, een paar, een paar, een paar van die paramilitairen nog laten landen. Oh, land, eh, landen aan de andere kant van de westerse, westerse muur, ja, wat twee meter verderop. Konden ze dat niet doen? Mil militair konden ze dat niet doen? Natuurlijk konden ze dat, dat, konden ze dat wel doen. In die tijd was de regering, was een socialistisch, communistisch, socialist. Ze wisten niet van, uh, van religie of van de, de wetten van het heelal. Ze wisten niet van de, wat wij leren, leren hier. Dus ze konden het wel makkelijk doen. Waarom is het niet gebeurd? Wat was het, ja, zij hadden het niet gedaan. Waarom? Omdat het bestaat, de wet. Dat men mag niet aankomen aan het heilige, als men het niet waard is. Daarom het, de heiligdom is in de handen van de rabbieren. Zij waken daarover, dus niet dat het van hen is. Ze zullen dat allemaal teruggeven aan Israël, want het Israël moet het, eh, te midden van Israël, moet ...uh, is de schepper dus is Israël moet waar uiteindelijk Israël ontvangt zijn de priesters van de wereld. Israël is het hoofd van de van de van de hele van de mensheid. Dus terwijl de Arabieren en and andere die zijn Arabieren bijvoorbeeld, die zijn de nehi. Het is niet hun eigenlijk, het behoort natuurlijk tot iedereen, Hashem, maar uiteindelijk zal het allemaal gegeven worden aan Israël. Ook de andere kant van de, ik niet, niet, niet, bedoel, niet, niet, uh, niet uh, fysiek interesseert ons niet hoe dat territoriaal, maar natuurlijk alles moet overeenkomen naar eigenschappen. Dan zal alles teruggegeven worden aan Israël, uh, niet dat dit hun eigendom zal zijn. Ze zullen alleen ...dienst doen, et cetera, et cetera... ...maar dat is wat hij ook, ook nieuw zegt... ...ook bijvoorbeeld het Vaticaan heeft ook... ...spullen, allemaal spullen zoals ik het vertel ...ik weet niet, uh, ik heb het nergens gelezen... ...maar ik zeg het jullie gewoon zoals het is... ...en niet uh, zonder feit en uh, feitelijk materiaal... ...dat zij hebben in hun schaatkamers... ...hebben dat allemaal ook nog... ...alle kleding, alle kledij van... ...alle kledij van de hoge priesters van de tempel, nog van de tijd van uh, de vernietiging van de tempel. Ja, in de tijd van Vespasianus, Titus. Ja, toen de, alles hebben ze gebracht in opdracht, let op wat ik zeg, in opdracht van Hashem. Zonder zelfs te weten dat ze het wel doen. Gewoon hadden ze alles geroofd, zogenaamd. Ook de, al, die, al die gouden bekers en alles wat heilig, heilige, heilige Voorwerpen waren die, dus zin, het zinnebeeld waren van het heil, van die, heilig, van de heiligdom. Menorah, kandelaar, alles wat er daar was in Israël, hadden zij zogenaamd geroofd. Zogenaamd geroofd. Want zij moeten het waken daarover, want Israël is, ni Israël is, niet, is niet kosher. Ja, zij ze zelf weten dat zij niet kosher zijn, want Israël is niet, want er bestaat geen tempel. Israël heeft ook aanrakingen gehad met, uh, met, met uh, dode lichamen. Israël moet wel absoluut niet afblijven van dode lichamen. Israël ja, mag niet aanraken de doden. Alle anderen mogen dat wel doen. Israël mag het niet aanraken. Dat ik. Niemand van Israël mag aanraken zijn doden. Wat hebben ze die rabbijnen allemaal uh, gezegd. Allemaal, allemaal een hele cultuur opgebouwd van het van het zeg dat, van het begraven van, van de doden ze gaan naar die, naar die begrafenisplaatsen Israël Israël ma mag niet eens naar een, komen naar bij een, een begrafenisplaats want daar is uh, ligt een kadavers uh, Er ja, ligt iets, iets wat, wat absoluut... Uh, uh, de mens moet afblijven van dat soort dingen. Jezus zegt ons ook, ja, laat de doden, doden begraven, niet de mens komen. En dat is allemaal omdat om Israël niet klaar was. En dus ook in Vaticaan, zoals ik jullie zeg, in de kelders, netjes bewaren zij die spullen, alle dingen die van tijd de tempel et cetera, bewaren zij. Laten zij naar niemand en, en, en enorme schatten aan goud hebben ze goud en zilver en allemaal dingen die niet meer van deze tijd zelfs uh, dat, dat men dat nu niet kan maken zoals het was daar allemaal ligt het in diep in de kelders van Vaticaan verborgen in, op verschillende plaatsen en het wacht het moment op wanneer Israël geschikt zal zijn en daar ook de teken van boven zal komen, dat Israël geschikt zal zijn. En dan zal alles teruggegeven worden, zal worden aan Israël, wanneer zij weer waardig zullen zijn. En dat is wat wij leren ook. Dat dan zullen alle volkeren, de regel 26 nog een keer, zullen zien, dat ook tot nu toe waren zij alleen maar de bewakers. Over, uh, over onze overvloed, over datgene wat aan Israël gegeven was, want begrijp je hoe dat zit in elkaar. Israël is het hoofd van de tiende verrood, dus eerst wordt gegeven aan Israël, Israël moet het doorgeven aan de anderen. maar omdat Israël kan dat niet behappen, zij zelf ontvangen dat niet, omdat zij vermengen zichzelf met de volkeren der wereld, niet dat zij, Daarom, daarom die in de volkeren der wereld, die pakken al die overvloed van Israël en die houden het bij zichzelf. Totdat Israël weer boven het, boven het, boven het water uit zal komen. En dan zullen zij dat wel ook weer retourneren aan Israël. Dat is wat hij zegt. Dat zij, waren, dat zij zullen begrijpen, zien. Niet begrijpen, zien. Dat zij waren alleen maar de, de, zeg ik dat, de bewakers van, onze, van ons overvloed wij delen ze op dat zij zullen dat aan ons teruggeven in de tijd, in de tijd, in de gewenste tijd, de wenst, in de tijd wanneer dat Hashem wenst dat. 28 we nemen zijn, het aan. Het blijkt dus dat staat ook geschreven in uh, uh, staat ook geschreven zo'n geweldig stuk uh, vers, Shalat Adam Badam. dat in de tijd, wanneer mens in de mens heerst, dus wanneer de mens verdeeld is, wanneer de mens heerst in de mens, dat dat uh, is uh, als kwaad, kwaad voor de mens, kwaad, kwaad, um, uh, kwaad werking heeft op de mens, wanneer de mens binnen zichzelf verdeeld is in twee, dat heet Zo'n so begrip heet het dat shalat, shalat Adam Wanneer de mens in de mens heerst. Dus dat, dat wil zeggen de klipa heerst over de, of de, wens, of de ongecorrigeerde wens om te ontvangen. Heerst in de mens over zijn wens wens om te geven. Dat betekent dat uh, wanneer de Zeggen dat wanneer de onder de taboer heerst, de krachten van onder de taboer heersen over de krachten van boven de taboer. Dat is, that is wa, wat gezegd is, dat de mens heerst in de mens. Want de, de mens boven de taboer is een mens. En de mens onder de taboer is dan die niet gecorrigeerd is. En als het zo so is, dan is het kwaad voor de mens, kwade werking voor de mens. Ik a a shaboot, want de hardheid van de slavernij, sheshaltu banu, waarmee ze over ons heerste in de tijd, derde regel, derde. Sheshaltadam bliel, wanneer de mens bliel, bliel, bliel, bliel betekent een leelijke mens, in de mens, de leelijke mens heerste. Over de mens van het Heilige. Dus, uh, wanneer, dus, de, de wens om te ontvangen voor zichzelf heerste. Uh, over de mens van het Heilige. Oftewel, de wens om te. oftewel, de slechte neiging in de mens heerste. over de goede neiging in de mens. 31. En ook in het algemene zin, natuurlijk. Ook hetzelfde ja elaharala dambriel, dat was ook dat ze zullen zien, dat ook dat was om kwaad te doen aan die kwade in de mens, aan het kwade in de mens. Dus ook dan was het, toen was het ook zo, dat het was uh, om daarmee ook de, de kwade mens in de mens te verzwakken. Kimichamad ze. Want daardoor, de regel 32, uh, zullen, zullen, wij, uh, ha, oh, oh, zullen wij sneller komen tot, de, tot het geloof van Hashem. Dus ook dat zij, ook dat de, de kwade mens, oftewel volkeren der wereld, wanneer zij onderdrukken Israël, ook dat is ten goede van Israël, want dan daardoor wordt het de versnelling, de versnelling, uh, neemt de versnelling, neemt toe, uh, om te komen tot het geloof van Hashem. Kijk nou, hoe geweldig geloof leren wij in Zogar. In zoger zoger is eigenlijk, wat ik zei, zie, is de zogar brengt ons geloof bij. Zie het is niet, niet, al, niet meer, niet zo leer wel natuurlijk, maar de zoger is vol, en we zien het ook, het Hasolam is geweldig, dat dat brengt ons het geloof, en dat geloof loopt vooraf, voorop, en bouwend, op ons, bijdragend, aan de, op, aan de opbouw van onze kili ook Gezel, en ook dus bijdraagt, versnelling, en tot versnelling komt, om ook te ontnemen van hen, van die volkeren der wereld, of de Sitraga, om af te pakken van hen het gestolene Hagizel 33, het geroofde letterlijk. shasak meotano dat wat zij hadden van ons, Afgepakt van ons, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 96, a et 96, 96, Lerad a 36 lon ole al lon le bahon ravate. 37. Le rad dot am ole hille bahem, ki linker kolom de linkerkalonde regel 2. Masche kodem lachen, shahem rod rodim banu nigla, deri Ata ha-hefech shem ha-yu-rak shim fir-shelanu. De rechter kolom de rechel 33 Waar ala eta hi over overdezet di sprak zei de profeet. Wie zal geen vrees, geen, on, on, geen ontzag hebben voor de koning van de volkeren? Want nu, 35 Hacharsen in Galé, nadat het onthuld werd, dat Melahagoim had dat jij bent Hashem, dat jij bent de koning van de volkeren, le radar om hen te, be, te besturen, nee, om hen. Um, om over hen te heersen. En om hen te slaan. En om, om met hen te doen naar zijn zin. 37. Leer dat aan om over hen te heersen. En om hen te slaan. Hij vertelt dit uit het Aramees. En om doen met hen naar zijn zin. Dat wil zeggen in naar de. Naar het besturingssysteem. Dat zij worden aangepakt. om te zichzelf te conformeren daarmee, daarmee. De regel 2 in de volgende linkerkolom. Maar, ze niet, Mami, Kodem. wat datgene wat daarvoor. scheen. Uh, leekte, leek, leek dat het aan hen leek, het daarvoor. dat zij over ons heerste. Negla nu wordt het het omgekeerde onthuld. De regel drie, Shem hayurak dat zij alleen maar dieners, dat zij alleen maar uh, dienst doen. En dat zij of die, en dat zij onze dieners zijn. Kijk nou hoe dat betekent. Dat, wat betekent dat zij onze diener zijn? Dat de volkeren uiteindelijk zullen hun macht over Israël kwijtraken. Want alles moet weer op zijn eigen hokjes komen te staan. Israël is het hoofd van de mensheid, duidelijk. Dus je kan niet het hoofd plaatsen uh, op de plaats of verbinden het hoofd met bijvoorbeeld uh, met de achterste. Dat gaat, dat, is, dat gaat niet. Dat is dan niet, uh, of met een uh, met een buik, begrijp je, dat, dat, dat past niet, het moet altijd kloppen, anders wordt het niet, uh, het is niet leefbaar. Deindelijk. Wanneer het voor de volkeren der wereld, die bijvoorbeeld lichaam zijn, ja, uh, buik zijn, of handen zijn, of, ja, of uh, onder lichaam zijn, stellen zichzelf, ja, ver, stellen zichzelf tot hoofd. Dat, is, dat kan dus niet haalbaar. Nee? omdat het hun plaats is op een andere plaats. Alles moet op zijn plaats zijn, zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk zal het wel zo komen dat. Dat is wat. René, dat is wat geschreven staat in de, wat de profeet zegt. Dat, dat, die, dat het einde van de tijd, dat ik de volkeren zullen Israël brengen op hun schouders naar, naar Jeruzalem. René, dat staat het. Op hun schouders zullen zij jullie brengen terug. Brengen uh, naar Israël. Maar wat betekent op zijn schouders zullen brengen? Schouders, dat is de Geset en de Gwora. Ze zullen jullie optillen vanuit de het lichaam van de mensheid. En de jullie zullen opbrengen op, naar boven, naar jullie plaats. Want jullie, Israël, in het algemeen, in de algemene zin van het woord, jullie zijn het hoofd van de hele mensheid. Nou, dan moeten we het hoofd opzetten naar de plaats van het hoofd. Duidelijk. En dan zal het geweldig zijn, want dan, iedereen zal op zijn eigen plaats zijn. En Israël zal dankbaar gebruik maken van het lichaam. Duidelijk. En van, eh, de, van het onderstel. En het onderstel en het lichaam, ja, de, de romp, zullen ook graag gebruik maken van het hoofd, ja, van Israël. En dat is in het algemene zin, maar ook in het, in het bijzondere is, is het bijvoorbeeld, in elke mens moet het zo zijn. Ja? In elke mens moet je weten, weten, brengen Israël in het hoofd, naar boven brengen, en niet Israël laten zitten in de klipot. Elke mens moet het bij zichzelf dat doen, doet er niet toe welk, van welke afkomst is hij. Israël moet je plaatsen omhoog, of boven in het hoofd. Daarna, daarna gagat. Zijn hagat moet je dan plaatsen in het lichaam, en Nehi moet je dan weer plaatsen onderaan. Bij de lavia, lavia, lavia, leumonat schlema om, opdat om ons te brengen, kijk wat je zegt, om ons te brengen tot de volmakte, tot het volmaakte geloof.